De ministers Koenders en Hennis zeggen in de reactie dat het kabinet niet wegloopt voor het verleden. Ze sluiten niet uit dat er een nieuw onderzoek komt naar het militaire optreden van Nederland in het vroegere Nederlands-Indië. De Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump heeft eind jaren 90 mogelijk het Amerikaanse handelsembargo tegen Cuba geschonden. Volgens het Amerikaanse blad Newsweek stuurde Trump in 1998 een delegatie naar het eiland om te verkennen met wie hij zaken zou kunnen doen na versoepeling van de sancties. Hij zou het bezoek hebben verhuld door te melden dat er alleen contact was gelegd met een liefdadigheidsorganisatie. Dat was binnen de strafmaatregelen wel toegestaan. Het bezoek aan Cuba heeft 68.000 dollar gekost, terwijl er in die tijd geen enkele Amerikaanse dollar op het eiland was mocht worden uitgegeven. De onthulling van Newsweek kan gevolgen hebben voor Trumps politieke aspiraties. Veel Kubanen in de Verenigde Staten die fel tegen Castro zijn, stemmen op de republikeinse presidentskandidaat. De politie heeft een Amber Alert uitgegeven voor een meisje van twee uit Amsterdam. In Sia Hemani is vanmorgen met geweld ontvoerd door drie mannen. Volgens de politie is ze nu zeer waarschijnlijk bij haar vader, een man van 37 uit India. Een Amber Alert wordt uitgegeven bij vermiste kinderen in ernstige gevaar of levensgevaar. De politie heeft van zowel het meisje als haar vader een foto verspreid. En dan het weer in het noordwesten en midden van het land: regen. Het is zo'n 18 tot 22 graden. Vanavond wordt het op de meeste plaatsen weer droog, maar het blijft bewolkt. Van 80 graden tot 14. Morgen bewolking, een enkele bui, ook af en toe zon. Het wordt dan 17 graden. In het weekende wisselvallig. Dit gaat. DFM, verkeersupdate: Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. De files met de meeste vertraging staan in Randstad op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen Naarden en Eembrugge, 20 minuten vertraging. A2 van Amsterdam naar Utrecht tussen Abkoude en Breukelen, 5 kilometer file. A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Roelevaar en Sveen en 20 minuten vertraging door een ongeluk. A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Ridderkerk en Sliedrecht, 10 minuten. A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar een Kwartier vertraging.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 Een hele goede middag, luisteraars. Het is donderdagmiddag, dus muziekboeren van live op CFM. CFM is te ontvangen via frequentie 106.9 of psychokanaal nummer 40. Maar ook op internet op www-zfmlive.nl. En dan kan u ook even in onze studio kijken. Vandaag zouden we een gast hebben, maar helaas... die heeft door ziekte af moeten bellen. En dat vinden we heel jammer. Meer voor haar... Ook wel een beetje voor ons, maar voor haar natuurlijk... omdat ze er eigenlijk niet lekker voelt. Mandy, gauw beter worden meid. En dan zien we je graag volgende week in de studio. We krijgen wel het gedicht van de week. En we krijgen natuurlijk krijgen we de wonderenwereld en de column... allemaal zo allemaal netjes weer op een rijtje. Ik word vandaag geassisteerd door Ronald Kraaienstein. En dat is zijn muziekkeuze die u straks hoort. En, wie ook weer aanwezig is, Dave. Dave is er ook weer. En de spreuk van vandaag is... het hart heeft zijn redenen... die het verstand te boven gaan. Veel luisterplezier en het volgende liedje... Ik weet, Mandy, dat je graag naar olifanten kijkt. Speciaal voor jou.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 que sé que sueñas con poderme ver mujer que vas a ver de ti me Als ver si te quedas o te vas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 Goedemiddag, Zandvoort. Uh, ja. Vier uur kuppensoep. Dus ik ga, we gaan de bol een beetje wakker sturen met de muziek. Ja, dat moet je wel doen, hè. Ja. Ik, heb, ik heb trouwens wel een leuke, een leuke kreet voor onze luisteraar. Voor, voor Toet. Oh, wacht. Dan zet ik even de microfoon dicht. Ja. Oh, nee nee, nee. Is... <laughs> nee. nee, Toet. Moet je horen. Al dat zingen was slechts voorbereiding op het echte werk. Zaterdag met Gerard Jolie. <laughs> Ja, ja, ja, man, jij maakt vrienden, dat wil je helemaal niet weten. Hé, hey, maar is dat een goed idee, dat we even een beetje de boel een beetje... Ja, doe maar. Een beetje, een beetje wakker schudden? Ja, ik zou het met Firework doen, heb je die? Ja, als jij die doet, dan doe ik deze. Ja, dat is goed. Ben jij deze? Uh, ja. Die ken ik niet. Het is een beetje een intro van Likman. Likman, ding. Kijk, komt Nou. Ken je hem aan nou, of niet? Ja, ik ken hem ook. Jij ook, Dave? Ja. Nee, Long Train Running. Ik zeg nog bij jou... Zullen we cultureel gaan doen? Dat lijkt mij heel goed. Gaan we een gedichtje doen? Ja, doe maar.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 Goedemiddag, Dave Hemmend hier weer... met een mededeling Expositie Hedendaagse Realisme. Het is van 30 september tot 13 november. U kent vast die afwijkende blikken... als er een realisme en beeldende kunst wordt gesproken. Realisme, dat is toch vooral stoffig... met van de sombere schilderijen met fruit en dode beesten. In samenwerking met Galerie de Vreugd en Hendricks... brengt het Zandvoorts Museum de klassieke schilder... en beeldhouwkunst naar level 2...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 Lampin. Louis brengt daarbij het klassieke herenkostuum... naar een geheel nieuw draagbaar en verrassend ontwerp... waarvan hier een schets. Kosten zijn 3 euro. Locatie Zandvoorts Museum Zwaluwenstraat 1... telefoon 023 574 0280... website www.zandvoortsmuseum.nl Dave! Ja? Die dode beesten, zitten die op het fruit of zijn die apart? <lacht> Die houden we helemaal apart. Oh okay. tegen het behang zitten ze. Do you ever feel plastic wind this so paper like a house of cards on blow in?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 aan de beurt. Hè? Het, het gebeurt niet uh, iedere dag dat een, een bruidspaar 70 jaar in het echt verbonden is. Ik ben nog niet zo ver hoor. Afgelopen zaterdag vierden Henk Lotte en Kees Lotte Kruisheer het heugdelijke feit dat ze 70 jaar geleden in het huwelijk traden. Het bruidspaar woont nog steeds zelfstandig. Ik weet niet of ze zonder bril lezen. Dat weet ik eigenlijk niet. Dat, uh, ze kregen felicitatie. Gewoon van... door. Wat zeg jij? Gewoon door. Oh, sorry. Ze kregen felicitaties van zijn majesteit de koning en van de commissaris van de koningin in Noord-Holland. Dat kan niet. Remkes, ja, dat kregen ze. Nee, dat kan niet. Kan dat is, je, ze kregen complimentjes van de koning. Dan kunnen ze nooit van de commissaris van de koningin, ja. ook nog wat krijgen. Dat, dat kan niet. Of koning of koningin. Nee, het is van de koning, commissaris ja. van de koning. Ja, precies. In Noord-Holland. Uiteraard waren burgemeester Niek Meijer... en Ega Janni, ja, wat een naam, he. net als vijf jaar geleden. Ook aanwezig om het bruidspaar namens de gemeente Zandvoort te feliciteren. Het ging gepaard met een dikke kus van het bruidje voor de burgemeester en zijn vrouw. Daarbij maakte Meijer bekend dat dit al de vijfde keer was dat hij dit jaar een bruidspaar met 70 dienstjaren mocht feliciteren. Wellicht is de Zandvoortse zijn schone lucht Ja, toch debet. Maar dat, dat kan ja. niet missen. Hè? Dat, ja, waarom, waarom ik dat zei over Janni? Mijn vrouw heet namelijk ook Janni. Ja, echt waar? Ja, echt. Nou, Dat hoor ik nu toch echt vandaag voor het eerst hier. Oh, nou, ja. bij deze. Jannie! Moet luisteren, dan, dan weet je ook hoe je met 17 jaar vol kan houden. Nou, ik je het niet. Zij heeft zijn hoofd gestoten. Ik denk niet meer dat dat goed komt. Nee, maar dat zijn mijn hersens die eruit komen. Dan nou, kan ik dezelfde opmerking maken, maar dat is voor het breed publiek doen we niet, hè? Maar we gaan even de column doen. En die klinkt een beetje anders dan normaal, hè? Ja, ik heb problemen thuis met mijn opnameapparatuur. Nou, niet alleen met je opnameapparatuur. Nee, ook met mijn hoofd. Gaan we hem proberen? Gaan we hem proberen. De ja, ja. column Colum van, van de, de week van... Thermografie. Op de waarom vraag zal je nooit een antwoord krijgen. Ook niet als het om mijn vriendin betreft... die schokkend genoeg ondanks getroffen is door een tumor. Slechts drie centimeter ellende... verandert plotsklap een heel leven. Hele families daarmee. Alweer, dan 3,5 jaar geleden... is het dat het lichaam van mijn moeder... werd opgevreten door de verwoestende kanker. Het bevolkingsonderzoek borstkanker werd aangeraden. Zeker als het iemand betreft met een erfelijke aanleg. Maar het bevolkingsonderzoek begint pas op latere leeftijd. De kans op overleven is groot hedendaags, wat goed de hoofd geeft. Maar impact zal het altijd hebben. Als het eenmaal bij je is binnengedrongen. Een slopende periode begint. Preventief je borst eraf? Preventief aan de chemo? Medici stellen het gelukkig minder snel voor tegenwoordig. Eerder uitgebreider onderzoek, alvorens een behandelrichting te bepalen. Het percentage baarmoedelhalkkanker gedupeerde is heel laag na uitslagen van bevolkingsonderzoeken. Bij borstkanker gedupeerde ligt het percentage vele malen hoger. Maar het is toch onmogelijk om je overal voor te laten onderzoeken. Dan zou het hedendaags ook voor alles mogen gebeuren. Het mag toch bijna een nieuwe kanker heten. Zo in opkomst is ook deze vreselijke ziekte. Nu heb ik een aantal jaren geleden een mammografie ondergaan, wat inderdaad vervelend is, maar absoluut niet het pijnlijkste wat me ooit is mee, heb meegemaakt. Toch heeft demografie tussen mijn aandacht. De vraag is of het een vrouwvriendelijke alternatief is voor de mammografie. Het is een pijnloze meetmethode waarbij men temperatuur in kaart brengt door middel van een thermografische camera. Een instrument dat al vele jaren wordt gebruikt door artsen. Naast de mammografie. Hoewel niet vergoed, is het overdenken waard. Misschien toch maar eens een afspraak maken. Plus jezelf in de gaten houden. En hoewel je er niet echt mee bezig zult zijn, als het er niet zelf of heel dicht in de buurt overkomt, wetenschappelijk onderzoek blijft nodig. Dit weekend gaan de lopers van a Sister Hope voor tiende keer van start. Niet wachten op een genezing, maar lopend om het te vinden. Hoe mooi. Men lief ze zeggen dat uh, uh, mammografie ongeveer hetzelfde is als je testicles in een bankschroef nou, stoppen en aandraaien. Ik kan me er iets van voorstellen, ja. <laughs> ik niet, want ik heb het nooit gedaan. Nee, ik, ik zeg niet, ik ze, gaat het niet om. Maar. Ik zeg, herhaal alleen maar wat ze zeggen, hè? Ja, ja, ja. ja. Ik ja. dacht dat jij ervaring had. Het is erg, hè, met je hoofd. Ja, ja. ja. ja het, gaat, het komt niet meer goed. Nee. Zullen we een beetje eerste muziek doen? Ja, dat doe maar. Lekker. Je hoort de eerste muziek dan wel eens wel. getting better Voor iemand die van zichzelf vindt dat hij niet zo heel goed kan zingen, dan kweelt hij toch een aardig eentje weg. Die, die, bono, die Bono. Ja, ja, ja. ja, ja. Maar dan heb je Dave dan ooit gehoord, hè? Dave, ja, kan jij zingen. Dave, Dave die gaat zingen, moet je maar op. Kan even. jij zingen, Dave? En daar is hij weer. Juist. De gezellige zondagavond. Zondagavond in het wapen. Van Zandsvoort op 30 september, aanvang 20.30 uur, 30, half negen s'avonds. Kom ik iedere laatste vrijdag van de maand zingen bij het wapen van Zandsvoort. Met de wapenzangers van Zandvoort. De kosten zijn gratis. Locatie: Het Wapen van Zandvoort. Op het gasthuisplein nummer 10. Is nog gezellig. De kosten zijn gratis. Zeg je dat nou? Ja, die zijn helemaal gratis. Dat gebeurt er gewoon niet zoveel meer. zouden ze zingen, zo. ze zijn. Ja, dat weet Dat gebeurt niet zoveel meer. Dat het gratis is. Oké. Tegenwoordig moet je overal betalen. Maar vrijdag of zaterdag hebben we ook wat gratis. Ja, ja, ja, ja, ja. Gratis. De hele dag. Dus uh, één nummer van Joling luisteren en aan de rest bij ons. Joling? Ja, nee, Joling. Gaat, nee, ik denk dat we Toet even kwijt zijn. Die gaat naar Joling, hoor. Gaat Toet de, naar Joling? Ja, die gaat naar Joling. Nee, ik durf er een, een maandsladers op te zetten <laughs> dat Toet bij mij in bed ligt. Oh, dat, zo? Ja, <laughs> zo? Echt Zo? Ja, ja. Ja. ja, voor degene die meekijken op internet... Die, die, dit vlassige gedeelte is uh, um, vast een impressie van John Lennon. Oh? Ja... Oh? Ja. Ga je nu die draaien? Wat zeg je nou? Ga je die nu draaien? Nee, ik ga nee. Oh, nee, ik dacht niet dat John nee, Lennon nee, ging joh. draaien. Nee, joh. Maar nee, nee, ah, deze ziet het toch niet? Nou, ja, ik weet niet of, of dat zo is. Volgens mij zien Blinden meer dan jij en ik weten. Ja, dat weet ik wel zeker. Ja, is goed, Je ja, Die hebben trouwens ook veel meer gevoel, hè? Ja, dat weet ik niet. Maar ik vond deze al heel diep. Zandvoort Zal ik jou eens wat vertellen? Nou, vertel jij maar. Zandvoort gaat beeld. De Amsterdamse leidingduinen vormen in het najaar het decor van een fantastisch schouwspel. Tussen de bunkers uit de Tweede Wereldoorlog gaan enkele honderden damherten in het natuurgebied in oktober op zoek naar een partner om mee te paren. De hertenbokken gaan de strijd met elkaar aan om de herten van de aanwezige hinden te veroveren. Luid brullend laten de mannetjes herten en zich horen... en houden ze concurrenten op de hoogte van hun aanwezigheid. Hoe sterker en gezonder het mannetje is, hoe vaak hij zal burlen. Maar ook fysieke strijd wordt niet geschuwd. De harde, doffe geluid van de dreunende geweien is dan ook zeldzaamheid... en komt meer dan eens voor dat de bokken niet ongeschonden uit de strijd komen. Om de getuige te kunnen zijn van het unieke fenomeen... Organiseert VVV Zandvoort de hele maand oktober op zaterdag, zondag en donderdag om half vier burrelwandelingen. Tijdens deze anderhalf durende wandeling gaat u samen met een gids van de paden af om de geweldige paringritueel van dichtbij te gaan schouwen. Speciaal voor de jong geïnteresseerden wordt er in de herfstvakantie kinderburrelwandelingen georganiseerd. Uiteraard kunt u ook op eigen houtje het gebied verkennen. Ook dan koopt u uw entreekaartje bij VVV Zandvoort. Ik vind het um, uh, bijzonder, moet ik zeggen. Ja, nee, nee, ja. ik heb het wel eens... Ik wist ook niet dat het burrelen heette. Ik dacht dat het brullen was. Nee, ik denk niet, dat is een tikfout. Nee, <dacht> daar, daar zijn zelfs kampioenschappen in, volgens mij. Ja? In, in wie dat het beste kan doen. Ja. O, doe jij ook mee, ja, of niet? Ja, maar ik, ik las van de week ergens volgens mij op internet een stukje... dat ze juist mensen weg wilden hebben van het hele gedoe. Ja, ze... In verband, uh, met, in verband met dat uitdunnen van. Nou ja, het bestand. Hans, als jij, uh, uh, jij niet het hof maakt, dan heb je ook liever geen toeschouwers. Is nee, dat is waar. Dat ja, is waar. Dat nou ja, er zijn mensen die dat, dat wel willen, juist. Goed. Maar tijd die hebben gewoon niet door. <laughs>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 weet je, Hans leidde me af, dames en heren. Het is Hans' schuld. Ja, en zijn microfoon staat dicht naar het commentaar, maar dat hoort niemand. And we're falling apart. You'll say the world has come between us. Our lives have come between us. Still, I know you, just don't. We hebben die blauw nog iets? En Dave die iets uh, gaat vertellen. Ja, goedemiddag. We hebben weer het British Race Festival van 1 oktober en 2 oktober. Het British Race Festival op circuit Park Zandvoort biedt een mooie mix van races, demos, vele enthousiaste merkenclubs en het concours alledaags. Het raceprogramma is dit jaar uitgebreid met twee all-British race series die u niet mag missen. De fun races van de vooroorlogse Morgan revealers zijn al reden genoeg voor een bezoek aan het British Race Festival. De Jaguar Enthusiast Club met een startveld... met voornamelijk de Jaguar XJS naar Park Zandvoort. De Britse vlag wordt in het weekend van 1 en 2 oktober gehezen. En nu iets heel anders. De Jaguar Enthusiast Club komt met een startveld... met de modellen XJS, XJ6, Coupe en XJ12 Coupe in actie... Reken op veel spektakel. Het British Race Festival verwelkomt verder de mini 7 racing club... die we nog kennen van vorig jaar. De Pro Champ series rijdt met een zeer divers startveld... historische raceauto's en drietal gelijkmatigheidsritten. Vele Britse merkclubs zijn present. Zowel met een stand in het rennerskwartier... als tijdens de vrijrijdend sessie op het circuit. Een dagkaart kost in de voorverkoop slechts... 12,50 euro. Een weekendkaart 20 euro. Elke kaart biedt toegang tot onder meer de hoofdtribune en de paddock. Kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang. Locatie, circuitpark Zandvoort. Burgemeester van Alvenstraat 108. Telefoon 023 574 0740 website www.circuitparkzandvoort.nl nou, Ronald, zal ik ja. je een geheimtje vertellen? Nou, nou ja, hij, hij, is, hij is zaterdagjarig. Wie? Dave. Dave is zaterdag Officieel wie? Michel? Dinsdag. Maar ik vier het twee oh, oh, keer. Oh, oh. Want wij oh. nodigen hem uiteindelijk voor korendag. Maar hij zei, ja. ja, ik ben jarig. Ja. Ik vier het twee keer, omdat ik niet mijn leeftijd niet meer kan omdraaien. Je kan je leeftijd niet meer omdraaien? Nee, dat is, uh, blijft aan vijf hangen. Dus blijft gelijk. Uh, like. Oh, je dus... bent 55. Ja, klopt. Ja, maar dan kan je toch wel omdraaien? Ja. Ja. Het heeft geen nut, maar je kan het wel omdraaien. Ja, je kan het wel omdraaien, maar het heeft verder geen nut meer. Nee, dat <laughs> klopt. Um, we gaan, wij hadden het net over uh, Grupo Sportivo, Hans. Ja. En uh, Hans van de Brug. Oh, dat vind ik hartstikke leuk. Ik, ja, zullen we er eens eentje doen? Ja, gaan we doen. Middelbare schooltijd voor mij. Nou, voor mij ook. Ja.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 Verrassend, hè? Zo. Stop. Maar ah, hij was ook een unique... Ja, ja, kijk, dat bedoel ik, hè? Jij was weer veel te snel, hè? Ja. ja. Was, ik schrok ervan. Ja, ik kan me voorstellen. Het is wel een super jeugdcentiment in, hè? Ja, ik vind het wel leuk. Hoor. Ah, ja. ik, hou, ik hou je ook gewoon. Ja. Zou we toch op Nederlandse dingen zijn... Zullen we er nog eentje doen die uh, echt ja. Nederlands is? Tot... Uit dezelfde tijd ongeveer? Nee, dat is wel van later hoor. Alhoewel, ze zijn wel... Ze bestaan al jaren volgens bestaan mij. Ze bestaan al jaren, ja. ja. Deze, die, deze heren. Uh, en dan scheezen we alweer naar het nieuws en de reclame. Ja ja, ja, ja. gaat snel hè. Dus dan doen we deze tot aan het uh, nieuws en reclame. Ja. En daarna nog een stukje verder. Ja, Dave is er ook nog dan hè. Ja, ja. Dave ja, er ook ja, nog? Ja, ja, ja. Zeker. Je kan niet alles hebben in je leven. <laughs> We zien nu aan de andere kant weer terug. <laughs> Is goed. Tot snel. Doei. <laughs>